Spannend hoor. Alelele! Tering met de zeilmuziek. We zijn niet in Tirol. Kunnen niet weer harder? Oké okay, jongens, op bezoek. Hoor! Ja, dan ga ik weer van links naar rechts en nog een keer. Alle feesten gaan onze ik ben al nooit zo hoog geweest. Super strak in mijn pak, kijk eens maar hoe hard ik hak. Tien uur zaag, ik ben niet moe, voel me net een. 5, 8, We gingen met de trein, hoe laat zou die er zijn We zaten al gespannen komt die stoomotewesje je Man, houd toch op, het is nog lang geen Sinterklaas.